Merkel zei op een persconferentie dat door het akkoord de nucleaire activiteiten van Irak sterk zijn vertraagd en dat er beter toezicht op is gekomen. Wel voegden ze eraan toe dat er aanvullende afspraken met Iran nodig zijn om met dat land een vertrouwensbasis te krijgen. De Franse president Macron drong er eerder ook al op aan bij Trump de Iran-deal niet op te blazen. De PVV krijgt mogelijk voor het eerst een wethouder. Chris Jansen, die nu nog raadslid is in Almere... is benaderd door de PVV-fractie in Den Helder. Daar is de post Financiën in de collegeonderhandeling... aan de PVV toegevallen. De partij is het eens geworden over een coalitie... met lokale partijen, de Seniorenpartij en de ChristenUnie. Vijf van de acht leden van de Limburgse SP-fractie zijn opgestapt. Ook een gedeputeerde van de SP heeft zijn ontslag ingediend. Ze hebben dat gedaan uit onvrede over de landelijke koers van de partij. In de verklaring staat dat hun vertrouwen in de partij weg is. Onder meer omdat hij te weinig waardering voor hen zou hebben. In Gaza zijn bij de grens met Israël opnieuw duizenden Palestijnen op de been geweest. Drie Palestijnen kwamen om het leven nadat het Israëlische leger het vuur had geopend. Er raakten zo'n 200 Palestijnen gewond. De hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN zegt dat de Israëliërs excessief geweld hebben gebruikt. Pegida-voorman Edwin Wagensveld is in Duitsland veroordeeld tot 33 maanden cel. Wagensveld is een van de initiatiefnemers van de anti-islambeweging. Hij wordt in Duitsland Ed de Hollander genoemd. Hij krijgt de gevangenis voor belastingontduiking ter waarde van 290.000 euro. Wagensveld drijft in Duitsland een wapenhandel en een internetshop. Groningen kijkt terug op een geslaagde Koningsdag. Burgemeester Den Oudsten noemt het bezoek van koning Willem-Alexander... en zijn gevolg een fantastisch feest. Er waren geen ernstige incidenten en noemenswaardige demonstraties. Tot in de middag, toen de koning het bezoek afsloot... hadden volgens de gemeente ruim 40.000 mensen de binnenstad bezocht. Ze stonden langs de route of volgden het programma via schermen. Schrijver Arnoen Grunberg stopt met de voetnoot op de voorpagina van de Volkskrant. Hij schreef acht jaar lang elke dag een stukje zonder ooit een dag over te slaan. Volgens de krant komt er een einde aan een instituut. Op woensdag 16 mei verschijnt de laatste voetnoot. Grunberg keert wel terug op de achterpagina van de krant. Het weer dan nog, in het westen en noorden kans op lichte regen. In de rest van het land blijft het droog vannacht. De temperatuur daalt naar 7 tot 10 graden. Morgen vrij veel bewolking, met vooral eerst westelijke helft regen... en later ook landinwaarts. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Nu te zien in huis van het boek Museum Meermanno in Den Haag... Porno op papier...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 En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Koen Verbruik. Zo'n heel land in feeststemming, dat heeft toch wel iets moois. En het viel me ook vandaag weer op. Hoewel die de '50 al gepasseerd is, houdt hij nog steeds iets jongensachtigs. Met die aardige stem, dat, dat gevoel voor humor. Elke keer moeiteloos de goede toon treffend. Daarom denk ik dat ik namens de hele Oogredactie spreek als ik zeg... Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, Vincent Bijlo. Goedenavond, welkom bij het Oog. Wat gaan we tot 12 uur doen? Hij wordt wel de chacal van de Lage Landen genoemd... maar in ons land is de Vlaamse schilder Edgar Tijdgat helemaal niet zo bekend. Toch? opent morgen een grote tentoonstelling over zijn werk... in het Stedelijk Museum in Schiedam. Ik praat straks met de museumdirecteur. En veel mooie woorden over en weer vandaag... tussen de leiders van Noord- en Zuid-Korea. Waar zou die toenadering toe kunnen leiden? En wat is eigenlijk de link tussen ABBA en George Baker? U hoort het zo dadelijk. Maar eerst het nieuws van... Vrijdag 27 april. History in the making. The leaders of Noord- en Zuid-Korea meet and greet. All right, we are waiting this historic moment where Kim Jong-un will step across to the southern side here. After he stepped across the line and shook Moon Jae-in's hand, he then invited Moon Jae-in to step across the line back into the North Korean side. Hopefully we're going to have great success. We'll see what happens, but hopefully we're going to have great success. President Trump reageert naar aanleiding van de historische gebeurtenis op de grens tussen Noord- en Zuid-Korea. Om vervolgens een paar uur later zijn pijlen te richten op de andere natie die volgens hem bezig is met kernraketten. We moeten zorgen dat dit murderous regime niet. get close to a een weapon. Trump heeft het hier tijdens een persconferentie met bondskanselier Merkel. over Iran. Hij wil niet zeggen of de VS met militaire middelen gaan ingrijpen, maar laat dat wel doorschemeren. They They're not going be doing nuclear weapons. You can bank on it. En Nederland dat vierde uitbundig koningsdag, met Groningen als het middelpunt van de belangstelling. <tied> Ja, helemaal. net pakken aan, koninklijke onderscheiding op, harige kamp. Welkom, welkom in mijn stad. De jongste stad van Nederland. De stad van mijn toekomst. Welkom in mijn Groningen. Mijn studentenstad. Amalia en Alexia, de prinsessen, die waren aan de ene kant van het net. Ze stapten gewoon zo het veld in en uh, deden direct mee. En, uh, nou, ik moet ook zeggen, de ballen gingen ook goed over het net heen, dus... Uh... Bah. de vloer trilt opeens. Geschrokken, niet leuk. Maar we willen weer veilig wonen in onze huizen. En daarom willen wij als Groningers onze veiligheid terug. Voor mij is het niks nieuws. Maar we zijn ook hier om aan de rest van Nederland te laten zien wat er bij u leeft. En uh, ja, ook fijn dat ze toch wel aandacht uh, hier geven voor Groningen. En dat is heel leuk. No heel veel dank aan Groningen. Echt een coole stad. <lacht> en daarom... Maar dan ook niks boven Groningen. Hartelijk bedankt. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De krant van morgen is alvast voor u gelezen door Freddy van ja, Je hoorden we misschien net al in het bulletin over een relletje in Den Helder. Onder meer het Nederlands Dagblad schrijft erover. De gemeente Den Helder krijgt waarschijnlijk een coalitie van lokale partijen. aangevuld met de Christenunie en de PVV. Het is de eerste keer dat de PVV ergens een wethouder krijgt, schrijft het Nederlands Dagblad. In Den Helder is de voorzitter van 50PLUS, Jan Nagel, formateur. Daar zit het relletje. Het akkoord is achter zijn rug om tot stand gekomen. Komen. Nagel heeft dan ook woedend gereageerd... omdat er tegelijkertijd in het geheim over een alternatief is onderhandeld. Dit is nooit eerder in Nederland vertoond, zegt hij in het regionale Noord-Hollands Dagblad. Het is onbetrouwbaar. Trouw schrijft er ook over. De Europese Unie moet weer op goede voet zien te komen... met het Rusland van president Poetin. Dat zegt voorzitter Jonker van de Europese Commissie... in een vraaggesprek met Trouw. Hij zegt, binnen de EU zijn we soms aan het navelstaren. We moeten leren om met Russen op gelijke voet te praten. Op ooghoogte. Nederland zal meer moeten gaan betalen aan de Europese Commissie, schrijft de Telegraaf. Woensdag komt de Commissie met haar voorstel voor de komende meerjarenbegroting. Het gat dat de Britten achterlaten, ongeveer 13 miljard per jaar, moet worden opgevuld. Er zijn nieuwe problemen rond het Nederlands Forensisch Instituut. Er zijn nog maar vier maanden om van dit jaar. Maar de 3 miljoen euro extra budget die het NFI had gekregen is al op schrijft de Telegraaf. Het geld was bedoeld om de capaciteit te verruimen. Minister Grapperhaus waarschuwt politie en het OM... dat die minder sporenmateriaal moeten opsturen naar het lab voor analyse... De Telegraaf schrijft dat, volgens het, OM, dat het volgens het OM nog leidt tot meer vertraging... en zelfs het stilvallen van strafonderzoeken. De Telegraaf schrijft ook dat voor blinde en slechtziende... het gebruik van de witte stok vaak eerder gevaar oplevert dan bescherming. Bij driekwart van de mensen werd zo'n blinde stok het afgelopen jaar genegeerd... toen ze wilden oversteken, blijkt uit recent onderzoek. Het AD schrijft over de kunstcommissie van de Tweede Kamer... die kort geleden is gereanimeerd. De leden gaan beslissen welke kunstwerken er in het gebouw van de Tweede Kamer komen. En het AD vraagt zich af of de leden eruit zullen komen... want er zitten nogal wat tegenstellingen in. Thierry Baudet bijvoorbeeld van Forum voor Democratie... is renaissance-liefhebber en voert campagne... tegen abstracte en moderne kunst. Terwijl PVVR Agema architect is van een aantal heel moderne gebouwen. Het dorp Musselkanaal komt in opstand omdat het COA... het plaatselijke asielzoekerscentrum wil sluiten... De bevolking is juist blij met de asielzoekers. Bijvoorbeeld omdat ze tijd doorbrengen met de bewoners van het plaatselijke zorgcentrum. Volgens de voorzitter van de dorpsraad geven ze net dat plusje extra... wat je als krimpdorp nodig hebt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. If one... Knol, Whispering Heart. Veel mooie woorden over en weer vandaag... tussen de leiders van Noord- en Zuid-Korea. Zo zou er nog dit jaar een begin moeten worden gemaakt met een vredesverdrag... Maar er zijn ook nog veel vragen. Bijvoorbeeld over het opgeven van het nucleaire wapenarsenaal. Bij mij aan tafel Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies in Leiden. Goedenavond, meneer Breuker. Goedenavond. We kennen u als iemand die met gezonde argwaan kijkt naar wat er gebeurt... Hè, op het Koreaanse schiereiland. Vooral als het uh, mooie woorden zijn uit uh, Noord-Korea. Hoe ging u dat vandaag? Ja, nee, ik ben wel dat mijn gezondheid. gezond... Wa volgens mij staat uw microfoon niet open, of... Nee, volgens ja? mij... Me... Oh, nu hoor ik ja? u goed, okay. ja. Ja, ga nu gaan. Ja, nee, ik heb het idee dat vandaag mijn gezonde argwaan um, goed heeft gefunctioneerd. Uh, ik heb heel veel mooie woorden gehoord. Ik moet ook zeggen, toen ik um, de twee leiders elkaar een hand zag schudden op Zuid-Koreaans grondgebied, dat ook, uh, ook in mij uh, toch wel een emotionele reactie losmaakte. Tegelijkertijd heb ik niks nieuws gehoord. Is de verklaring die vandaag is afgegeven een verklaring die ik ook in 1972, in 2001 en 2007 al een keer gezien heb? Ja, u, u zegt een boel van dingen. U zegt aan de ene kant u, riep het ook bij u emoties ja. op, zei u. Maar u hebt ook niks nieuws gehoord. Hoe gaat dat samen? Ja, nee, die emoties zijn onwillekeurig. Daar kan ik niks aan doen. Ik ben er <laughs> ja? ook gevoelig voor, voor het enorme PR-spectakel. Um, Want dat, en ik... wa dat was het. Ja, dit was een PR-show, een mooie show, prachtig. Een historische PR-show. Um, en ik, de, ik deel ook de wens van um, nou, waarschijnlijk de hele Zuid- en Noord-Koreaanse bevolkingen... dat er een einde komt aan de, aan de verdeling, dat er geen op, dat er geen oorlog komt. Ja. Dus daar reageerde ik denk ik emotioneel wat op. Maar voor wat voor emotie was dat dan? Ja, ik was ook ontroerd. Oh ja. ja en ik was ook ontzag dat dat zoiets toch kan worden georganiseerd. Ja. En tegelijkertijd, wat ik ook zag, was dat er geen echte beloftes werden gedaan... Dat het toch veel woorden waren waarvan je maar moet afwachten of die worden gestand gedaan. En, um, en wat, wat ik was dus u, u huilde eigenlijk om een lege huls? Ja, daar komt wel wat meer. Oh, ja, ja. Ja, ja. ja, en wat ik, uh, wat ik ook wel vervelend vond om te zien zelf is dat, um, alhoewel het lijkt alsof we in een hele andere fase zitten dan het verleden jaar toen we echt op randje van oorlog lijken. Ja, dat te dachten we. Verkeerde. De wereldoorlog ja. komt eraan. Nou, dat, denk, Het had ook wel echt zo fout kunnen gaan. Ik oh, ja. Als Trump niet uh, een stapje terug had gedaan... Daar, dat is dan toch wel gebeurd, denk ik... Um, was het fout gegaan als hij zijn woord gestand had gedaan. Dus Misschien moeten we onze zegeningen even tellen... dat het niet gebeurd is. Maar um, wat er eigenlijk aan de hand is, denk ik... en dat, dat is al heel duidelijk... en dat is niet mijn eigen idee... want Noord-Korea zegt het al vijf jaar lang, zo niet langer. Noord-Korea voert een strategisch plan uit... Uh, en dit, uh, dit is het laatste, ja, laatste deel van het plan, denk ik. Want, want wat, wat is er nu voltooid? De kernwapens zijn voltooid. Uh, Noord-Korea heeft een, werpen, een werkend kernwapenarsenaal. Uh, lange afstandsraketten om Amerika mee, zelfs mee te kunnen raken. De, de reden dat Noord-Korea niet meer wil testen is omdat het niet meer hoeft. Dat hebben ze heel duidelijk gezegd. In het Koreaans, in het Engels was het wat ambiguurs... dat het als een, als een aanbod overkwam. Van kijk eens hoe een concessie. Hoe aardig wij zijn, hoe graag wij vrede willen. Koreaans was strijdlustig. We zijn er, we hoeven niet meer. Maar u bedoelt dat is ook eigenlijk een cadeau... wat helemaal niks voorstelt? Nee, aanbieden. nee, het was helemaal geen cadeau. Nee? Nee, nee absoluut niet. Het was een, denk ik niet eens een sigaar het eigen doos... maar een half opgerookte peuk het eigen doos. Echt heeft. Nee, absoluut. Oh ja? Ja. Nee, dat, uh, als, je het, als je het Koreaanse origineel leest... naast de Engelse vertaling... die in Pyongyang is gemaakt overigens... Mm -hmm. uh, dan zie je gewoon heel duidelijk... het Koreaanse, uh, Koreaanse origineel... Um, ja, het zo vol met trots. We zijn er, we hebben, het, we hebben het hem geflikt, we hebben kernwapens. Wij zijn nu onaantastbaar. Ja, dat waren het laatste woorden. Maar dat, ho dat horen ze in Zuid-Korea toch ook? Ja, zeker. In en en, en kunnen ze er dan toch blij mee zijn? Ja, die, ik weet niet zeker wat, waar deze president op inzet. Wat zijn wat, uh, hij is niet naïef. Het is notabene een oud-mensenrechtenadvocaat die in de gevangenis heeft gezeten. Slimme man die echt veel heeft meegemaakt. Maar hij vindt vrede op het Schiereiland... hereniging van, van het volk... toch belangrijker. Dus er speelt een bepaald nationalisme mee. Maar... Wat belangrijk is, en het lijkt natuurlijk een om omzwaaier. Vorig jaar in deze tijd dachten we echt, nou, kijken, wie gaat het eerst met raketten gooien? Nu denken we, nou, wanneer wordt dat uh, vredesakkoord getekend? Terwijl wat er eigenlijk gebeurd is, dat Noord-Korea, om hier te komen, hadden ze die kernwapens nodig. Dat hebben ze altijd gezegd, we doen twee dingen. Eén, we ontwikkelen kernwapens. Twee, we zorgen ervoor dat er economische welvaart komt. Dat tweede is nog niet aan bod gekomen. Mm. En om dat tweede te kunnen verwezenlijken, hadden ze het eerste nodig. Dat is... maar, maar het is dus heel slim gespeeld door Noord-Korea. Ja, het is, het is perfect gespeeld. Het, dit is uh, wat beleidsambtenaren hopen dat jij doet als, ja. als, uh, als, als overheid met hun plannen. En daar trappen wij allemaal in, inclusief uh, Zuid-Korea. Ja, um, ik weet niet of we het intrappen. Misschien, en dat ik moet ook uh, misschien wat zelfreflectie hier doen. Misschien is dit de beste oplossing. Ja. Misschien uh, is, nou, oorlog is, oorlog op schiereiland zo. Desastreus zijn. zijn geweest. Absoluut ramzalig. Uh -huh. Misschien moeten we dan maar accepteren dat er een staat is... zoals Noord-Korea die concentratiekampen als bedrijven uitbaat... want dat doen ze, om de vrede te bewaren. En meneer Breuken, welke stappen zijn er dan wel gezet vandaag? Uh, de, de stappen die nu zijn gezet is op basis van het kernwapenarsenaal. Dus dat is een hele zelfverzekerde Kim Jong-un daar. Die, weet, die wordt gesteund door een land dat niet meer aangevallen kan worden. Uh -huh. uh, de stap die is gezet is... Um, ja, het pad is bewandeld, denk ik. het begin althans, om Zuid-Koreaanse steun binnen te halen. Er is ook over gesproken, een, een treinverbinding uh, die bijvoorbeeld open zou moeten gaan. Um, er zal waarschijnlijk directe investeringen komen. Goed, de VN houdt dat nog tegen via middelste sancties, maar dat zal niet lang meer duren. Het andere wat heel belangrijk is, is dat um, dit echt een voorbereiding was op de volgende topontmoeting met Trump. En daar zal het echt moeten gaan gebeuren. Want ja, Je kan ook denken, van, heeft die ontmoeting met Trump niet aan gewicht verloren... door wat, wat zij nu onderling aan het afspreken zijn? Ik denk het niet. Ik denk nee? dat het, het echte PR-vuurwerk wordt nog bewaard voor Trump. Ik denk dat we dan pas echt een verklaring zullen zien. Een gezamenlijke verklaring als je denkt... nou, dit is... nu komt het allemaal goed. En ook dan zal ik waarschijnlijk weer een treintje wegpinken. Ook ja. dan ja. zal ik denken van... jongen, doe niet zo naïef, we hebben dit eerder gezien... En het is, het is heel um, uh, cru om te moeten opmerken. Maar de concentratiekampen zitten nog steeds vol. Um, het, het gifgas uit Syrië komt uit Noord-Korea. Dat is natuurlijk hetzelfde regime. Ja, maar als u dat nou in één woord of in een zin moet samenvatten... Hè, wat, wat u vandaag hebt aanschouwd, wat is dan uw conclusie? Dat kan ik niet. Nee? <laughs> nee, ik kan het niet. Nee, nou ja, als ik het in één zin moet, uh, moet samenvatten, heel sec is dat het Noord-Koreaanse strategisch plan wordt uitgevoerd... en dat het werkt. En dat is, dat is geen kwestie van samenswerking... of wat dan ook, dat Noord-Korea is hier extreem open over geweest. De reden dat ik het weet is omdat ik Noord-Koreaanse kranten lees. Het is niet, dit is geen, geen geheim geweest. En um, iedereen is er sceptisch over geweest. Het gaat ze nooit lukken. Kijk eens waar we zijn. Dus 3-0 voor Pyongyang. Ja, ja zeker. Rob uh, ja. Reuker, dank u wel voor uw verhaal. Geg gedaan. De koninklijke familie was, dat kan u niet ontgaan zijn vandaag in Groningen. Ik ga praten met René Paas, commissaris van de Koning. Dag meneer Paas, goedenavond. Goedenavond. Zit u nog een beetje na te genieten van de dag? Ja, ik uh, zei tegen de mensen waar ik afscheid van nam vandaag... waaronder de koninklijke familie... Uh, ik denk dat ik de rest van de dag straal en dat is ook zo. Ja, glaasje wijn bij de hand... Uh, ja, ja, ja, ook wel een gasje wij gehad. Ja. Ja, het, het koninklijk paard werd rondgeleid door de burgemeester. Hè? Wat was uw rol vandaag eigenlijk? Nou ja, van de koning. Kijk, de de hoofdrol voor, um, voor bij koningsdag is echt voor het, uh, de koninklijke familie en de, de belangrijkste gastheer is de burgemeester. En we hebben een beetje de taken verdeeld. Je zag dat de koning soms de linkerkant pakte en de koningin aan de rechterkant handen <laughs> ja. ging geven. En u, dan is de u, rol. U zegt ook van... we we hebben de taken verdeeld. De burgemeester en ik, ja. Oh ja, oh je hebt gezegd, ja. jij neemt links en, en, en jij neemt rechts nou, tegen maximaal. Stem, stem je gewoon een beetje af. En dan is oh ja. de rol van, de, van die, zeg maar, uh, die, die gastheren, is dat ze af en toe moeten zeggen: uh, U moet nu verder, majesteit, want anders ja. dan blijven we handen schudden. Ja. En wat, vond, wat was voor u zelf het leukste moment vandaag? Ik ben altijd heel slecht in het geven van antwoord op dat soort vragen, want oh ja. er is, het is echt een overweldigend soort dag. Um, we hebben natuurlijk heel veel geïnvesteerd in uh, wat ook iedereen is opgevallen als nieuw, namelijk aandacht voor de aardbevingen ja. op de grote markt. Uh, dus dat was zeker een soort hoogtepunt, waarin je uh, niet alleen feestelijkheid laat zien, maar ook dat inwoners van Groningen die een groot probleem hebben ten gevolge van de gasproductie. Dat die dat probleem ook kunnen laten zien. En dan hoop je dat die gesprekken uh, met uh, dat is natuurlijk tamelijk korte gesprekken, dat kan niet anders... en uh -huh. de beelden die daarbij horen... Dat die, uh, dat die ook een goed beeld geven van het feit dat dat nog steeds leeft... en dat dat ook een probleem is dat, dat nog steeds moet worden opgelost. Ja. En ik geloof dat het gelukt is. Ik heb ook de beelden teruggezien. Ik vind dat het er goed en integer uitziet. Ja. De koning was afgelopen jaar natuurlijk al eens in de provincie geweest... Hè, om te spreken met de slachtoffers van de aardbevingen. Was dat toen een pleister op de wonden? Werd dat toen zo gevoeld? Uw collega's vroegen dat vanmorgen ook... Um, dat heeft zeker een beetje geholpen, koninklijke aandacht. Maar uh, koninklijke aandacht is ook een heel betrekkelijk middel... want het gaat over politieke oplossingen... en die zijn in Groningen heel erg lang uitgebleven. Mm -hmm. uh, en uh, daar zijn Groningers uh, boos en ook uh, af en toe ziek van geworden... omdat als je problemen steeds weer blijven optreden... en steeds niet worden verholpen, mm -hmm. dan verlies je op een gegeven moment het vertrouwen... Ja. Uh, en dat, nou ja, het, daarvan is het cliché dat het te paard gaat en te voet komt. En het is een hele tour om dat vertrouwen te herwinnen. Dat vergt een hele tijd goed gedrag, uh, waarin Groningers net zo veilig moeten worden als andere Nederlanders, waarin mensen geen klachten moeten hebben over de manier waarop hun schade wordt hersteld, mm -hmm. en waarin er ook weer perspectief terugkomt voor Groningen. Ja, en Wiens idee was het om dit onderwerp op de kaart te zetten? Uh, dat idee stond, ontstond aan twee kanten tegelijk. We kregen tegelijkertijd met het nieuws, zeg maar in de eerste gesprekken uh, met, uh, met, de, met het dienst Koninklijk Huis, uh, het verzoek om alsjeblieft ook wel aandacht aan de aardbevingen te besteden. Oh, dat, dat zeiden ze echt? Ja, dat zeiden ze echt. Oh ja? En tegelijkertijd uh, was het ook aan de kant van de Staten van Groningen een soort van ijs. Je kunt hier niet zomaar een feest vieren zonder aan dit grote probleem aandacht te besteden. En ik vind dat we er aardig in geslaagd zijn om dat op een mooie en evenwichtige manier te doen. Die past in een feest. Ja, want ja, afgelopen week hadden we dat nieuws hè, dat, dat, dat, uh, dat, dat het verstevigen van huizen achterwege bleef. Dachten sommige mensen bij u in de provincie toen ook niet, nou ja, dan blijf dan ook maar weg op, op, op Koningsdag. Waar we hebben er helemaal geen zin in. Ja, sommigen zeker. Ja? Er is ook in Amsterdam een tegenfeest georganiseerd. En dat is een feest uit verdriet. Uit frustratie over het feit dat je na jaren onzekerheid... nog steeds niet zeker weet wat er nu met je huis verder gebeurt. Mm -hmm. Dat doet natuurlijk iets met mensen. Ja. En um, ik kan me het goed voorstellen dat mensen... absoluut niet hun hoofd hebben laten hebben staan naar een feestje op dit moment. En tegelijkertijd is het mooi om ook te laten zien wat de sterke en aantrekkelijke kanten zijn... van deze provincie en Groningen een tijdje in de etalage te hebben. Dus het heeft twee kanten, het is het volle leven. Ja. U zei al, van twee kanten werd bedacht dat het ook over de aardbeving moest gaan. Toch was er ook kritiek vandaag op, hè? Daar mensen zeiden, ja, er is gewoon te veel aandacht voor. Koningsdag is in de eerste plaats een feest. Ja. En Het is feestelijk begonnen, het is feestelijk geëindigd. En het is denk ik ook goed om bij feesten even aandacht te besteden. Ook bij andere feesten in het leven. Om aandacht te besteden aan de dingen die niet goed gaan. Geen enkel feest is 100% feest. In deze provincie is iets groots aan de hand. Dat een nationale kwestie is. En dat, dan kun je er niet aan voorbij gaan. Dus het is niet gek dat zowel de staten van Groningen als uh, ja, bij het Koninklijk Huis... dat daar werd bedacht van we moeten wel iets doen met aardbeving. Anders is het niet goed. Ja, waren er ook nog andere kritische noten vandaag? Of was het alleen maar feest? Nou, ik heb ontzettend weinig kritische noten teruggehoord. Ja. Uh, uh, dus als ik even. Uh, er zijn altijd mensen die opvattingen hebben over kleding. of uh, nog een paar dingen. Maar verder alleen maar uh, juichende kritieken ja. gehoord. Ik begreep wel dat u aanvankelijk rekent op 60.000 tot 80.000 bezoekers. en dat er 40.000 zijn gekomen. Is, is, dat, gezegd, is dat een Ik tegenvang? heb echt geen idee of er wel 60.000 mensen in de binnenstad passen. Dus uh, <laughs> dat lijkt me overdreven. Het was goed vol, ja. en um, uh, ik heb met name die slotbeelden van een stampvolle vismarkt, die staan we nog op het op netverlies. Dit is een middeleeuwse stad, ja. het is normaal gesproken al heel vol bij Koningsdag. Dus ik vond het bewonderenswaardig dat we deze activiteiten nog bij in hebben weten te persen. Ik hoor dat u nog een beetje nazindert in uw hoofd, hè? Het is heel erg leuk, ja. en het was een geweldig... Hè? Het zijn twee uur televisie, daar gaan maanden voorbereiding aan vooraf. En uh, het, was, het was enorm de moeite waard. Ja. In 2004 was koningin Beatrix ook al bij u op bezoek. Twee keer koninklijk bezoek in 14 jaar, dat is best veel. hè? Zit u al klaar voor Koningsdag 2032? Nou, de burgemeester zei bij het afscheid... mocht u nou niet weten waar u volgend jaar heen wil <laughs> weten... dat u altijd welkom bent in Groningen... Um... Je weet dat het heel exclusief en heel bijzonder is dat ze langskomen. Ja. En ze zijn ieder moment welkom. Ja, ik sprak met René Paas, commissaris van de koning in Groningen. Meneer Paas, dank u wel. Graag gedaan. And finally, Abba fans have long had a dream and tonight it has come true. The band of reunited after 35 jaar en heeft written twee nieuwe songs. De schönste schlagzeilen hat sich de Schwedische Rundfunk ausgedacht. Mamma mia, sie sind zurück. Dit is echt de eerste keer in 35 jaar dat ze nieuwe uh, muziek gaan maken. Dus ja, dat is wel een, uh, een verrassing. Groot muzieknieuws vandaag. De legendarische Zweedse groep ABBA heeft twee nieuwe nummers opgenomen. Aan de lijn heb ik nu George Baker. Goedenavond meneer Baker. Goedenavond. Uw grootste internationale successen vielen eigenlijk samen met die van ABBA, hè? En ik begreep ja. dat u ze ook wel eens tegen bent gekomen. Ja, je had, uh, in die tijd had je een, een tv-programma dat heette Muziekladen met uitgezonden vanuit Bremen. Ja. Ja, en daar, daar, daar kwam eigenlijk iedereen. Bedoel, iedereen die een beetje naam had, die moest daar dan uh, live spelen. Huh. Dus, dus ook ABBA. in ja. de, Dat was eigenlijk de tijd van... Uh, Waterloo. Ja. Kunt u zich dat ook nog echt herinneren, dat u ze daar zag spelen? Ja, ik heb ze daar zien spelen. Maar ja. Ze performden dat, uh, dat live. Zoals iedereen dat, uh, in dat programma moest doen. Ja, en, en waren ze toen ja. al echt een wereldact? Uh, nou, toen nog niet, want het, het zaten met Waterloo hadden ze een eerste, een eerste hit. Ja. Later werd het natuurlijk wel heel anders, want ja, toen werd het echt een wereldactus. Ja. Houdt u eigenlijk van, van Abba muziek? Ja, ik, ik vond ABBA eigenlijk her, erg compleet. De, de, de, de, de liedjes vond ik erg goed. Dat we de argumenten en, en, ja, stak muzikaal, stak het allemaal uitstekend door elkaar. En, en goed opgenomen. En, ja, ik, vond, ik vond het altijd van een topproduct wat, wat ABBA maakt. Ja. En, en, en, en wat is de sleutel, denkt u? Waarom, waarin onderscheiden ze zich van al die anderen toen? Ja, eigen geluid gewoon. Ik bedoel, ja. Die twee meisjes samen, dat was een eigen geluid. En de arrangementen die die jongens maakten, muziek. Ja, dat was ook wel heel erg. Ik hoorde er, ik hoorde er altijd iets, ook iets Zweeds in. Iets van volksmuziek. Oh ja. En, en ja, dat allemaal bij elkaar gaf het, gaf het karakter. Een eigen karakter. Ja. Klopt het eigenlijk dat ABBA ook ooit uw Una Paloma Blanca heeft gezongen? Nou... Ik zou vertellen, er bestaat een repetitiebandje van ABBA... en daar doen ze inderdaad een paar, uh, paar regels... Oena Paloma Blanca. Ah ja. Ja, <laughs> helaas nooit op de plaat gezet. Nee. Maar wat, wat, wat betekent dat voor u? Is dat toch een beetje van... Uh, het is niet onopgemerkt gebleven? Of? Nou, ik, ik, vind, ik vond het echt leuk. Ik bedoel, ik heb dat bandje... Oh, dat, dat, dat stukje ooit toegestuurd gekregen van een fan uit Duitsland. Ah ja. Ja, ik vind het wel bijzonder gewoon. Ik bedoel, uh, nog wel teken dat... Dat mijn muziek ook bij Abba niet helemaal opgemerkt is gebleven. Nee. Er is een single uitgekomen in Polen met op de A-kant uw hit Una Paloma Blanca. En op de B-kant een uh, I do, I do, I do van Abba. Wist u dat? Nee, dat wist ik niet. Maar het gebeurde wat meer hoor in die landen. Oh ja. Dus het wel de tijd dat het, uh, dat het nog, uh, dat het nog uh, communistisch was. Ja. Dan werd er werd ook nog het een en ander zwart geperst. En uh, ja, de rotsen worden wat aan. Dus dan kwam het wel voor dat er dus twee verschillende ex op één single stonden. Mm -hmm. Maar, maar dit, uh, dit, nee, die single die ken ik niet. Nee, maar, maar dat geeft ook wel aan dat, dat het allebei. Uh, uh, nou, dat is wel een bijzondere combinatie ook. Huh? Ja, <laughs> dat vind ik ook. Ja. Maar ja, misschien zat het wel in het feit dat we wel allebei bij dezelfde... Althans in Scandinavië bij dezelfde muziekuitgeverij zaten. Dat zou ja. kunnen natuurlijk. Ja. En we hadden in die tijd ook nogal plink wat hits in Scandinavië. Dus, dus, en ook in Polen. ja, en Abba natuurlijk ook. Dus, maar dat zeg ik. Het kan ook best een, een persing zijn geweest die, die, die zomaar gedaan is. En waar ik nooit iets van heb gezien. En ook geen geld dan, hè? En ook geen geld dan, natuurlijk. Nee. Nee. Maar met welk nummer zouden we u nou een plezier doen vanavond van Abba? Uh, nou, dan toch, Tjeketita. Dat vind ik een, een, een lekker vrolijk liedje gewoon. Ja? Ja, vind ik, vind ik wel... Uh, uh, ja, nou ja, goed. <laughs> zijn natuurlijk duizend liedjes, dus... Maar deze is eigenlijk de eerste die me, die me invalt. Want dat, dat waren eigenlijk nog een beetje in de, in de printtijd van Abba. Dus, dus, dus. En later zijn ze natuurlijk twist naar een is zoals Dancing Queen en, en, en dat soort dingen. Uh, maar dit, dit vond ik toch wel een heel lekker liedje, eigenlijk. Ja. Ik, ik dank u hartelijk, meneer Beker. Graag gedaan. Kitika, tell me the truth. I'm a show. Prachtige koningsdag. Het is gewoon een prachtige verjaardag. Het had niet mooier kunnen zijn dan dit. Daar is mijn stedan. Daar is Kanglei Haidar. Jumeto, ina yume to kanossei ni chousen sur. Ja, verschillende vijtige opdrage. Quiero comenzar mis palabras dandoos personalmente las gracias. Leven de koning. Willem-Alexander vierde vandaag in Groningen zijn 51ste verjaardag. Hij is nu vijf jaar koning van Nederland. Een verbindende koning, een koning van het volk... hoorden we vandaag steeds maar weer. En hoe zit dat met zijn generatiegenoten? Dat bekijken we in een korte serie... waarin we vanavond naar Spanje gaan, naar koning Felipe VI. Ik ga daarover praten met koningshuisverslaggever Rick Evers. Dag Rick, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Als we het over generatiegenoten hebben... dan is Felipe er echt een, hè? Hij is. Hij scheelt nog geen jaar met onze koning, toch? Nee, precies. Hij is echt een beetje opgegroeid ook met Willem-Alexander, want Beatrix en zijn vader Juan Carlos, uh, die hadden een goed contact altijd al, dus echt vanaf hun jeugd uh, hebben ze elkaar uh, al ontmoet. Wat is het voor man, die Felipe? Um, van de ene kant zou je misschien wel een beetje kunnen vergelijken met Willem-Alexander, uh, een man van zijn tijd, uh, maar van de andere kant is hij ook toch wel een stuk ontspannender bijvoorbeeld in de media. Uh, zoals je hem bijvoorbeeld zijn kersttoespraak ziet doen, lekker relaxed, beentjes over elkaar. En, oh ja? Ja, een beetje met zijn armen heen en weer bewegend. Die man is daar iets makkelijker in. Maar dat ligt misschien ook alweer aan zijn vrouw, die is journaliste. Die weet precies uh, hoe ze dat ha. zou moeten aanpakken. Hoe lang is hij nu aan de macht in Spanje? Juni 2014 is hij koning geworden. Um, en dat was ook wel nodig eigenlijk. Juan Carlos ja, die kwam uh, nogal in opspraak de laatste jaren. Hij had een maatresse. Zijn huwelijk met zijn vrouw, Sofia, lag heel erg slecht. Um, en dan was hij ook nog eens uh, als hoofd van het Wereld Natuur uh, was hij uh, gespot bij, het, uh, jacht, uh, bij de op op olifanten. Ja, uh, hij moest wel eens plaats gaan maken voor een nieuwe generatie. doet me trouwens wel een ander uh, lid van het koninklijk huisdenken, <laughs> toch? Met jacht op olifanten. Ja, maar dat en, is uh, ook alweer even geleden natuurlijk. Dat is waar, dat is waar. Ja. En uh, de, ik zei net al, Willem-Alexander wordt een verbindende koning genoemd. Uh, geldt dat voor deze Philippe ook? Hij probeert het wel inderdaad, uh, maar... Uh, Spanje is een moeilijk land, kijk naar Catalonië. Ze willen onafhankelijk worden. Um, en ja, als, als koning verwacht je dan toch, nou, als volk verwacht je... Uh, dat je koning je daarbij bijstaat in wat hij kan. Want net als bij ons heeft hij niet zoveel macht. Um, hij heeft toen Catalonië echt onafhankelijk wilde worden... Um, en dat referendum is geweest, uh, de hele opstand... heeft hij een televisietoespraak gehouden... En dat, daar was hij toch wel een beetje de marionet van premier Rajoy. Uh, en heeft hij, ja, ik denk, toch niet alles uit zijn functie gehaald uh, wat hij had kunnen doen. En dat is niet best voor je, voor je imago. Hij heeft vooral heel erg laten zien waar, uh, wat de wet is en zo moet het gebeuren. Oh ja? um, echt als een harde man eigenlijk. Uh, maar toch wel gewoon het regeringsbeleid. Uh, ja. Ja, terwijl je toch een koning van iedereen moet zijn. Dus dat probeert willem alexander We zijn vandaag in Groningen. Ja. We zien het bijna. Bij de Friese, die ja. natuurlijk heel anders zijn. Ja. Als je hem nou vergelijkt met zijn vader, Juan mm -hmm. Carlos... waarin verschilt hij dan als koning? Nou ja, het is toch wel die moderne koning die ook gewoon poseert voor selfies. Ja. Uh, dat zou Juan Carlos niet hebben gedaan. Uh, maar ook dat is weer echt hetzelfde als bij Willem-Alexander eigenlijk. Ze, ze, ze zaten ook in zo'nzelfde groepje met troonopvolgers jarenlang. Ze kwamen dan ieder jaar bijeen, uh, een weekendje samen. Dus met de Zweedse, de Noorse, de Deense, de Spaanse, de Belgische troonopvolgers. Allemaal bij elkaar. Um, om ja, toch wel een beetje met elkaar uh, af te spreken hoe ze dingen doen, hoe ze dingen oplossen. De mediacode in Nederland. Ja. Hoe kunnen we dat in Spanje toepassen? bijvoorbeeld. Um, en onlangs uh, zullen ze ook wel hebben gekeken bij de 50 vijftigste verjaardag van Philippe. Um, Willem-Alexander gaf natuurlijk een leuk interview met zijn vijftigste verjaardag. Mm -hmm. Nou ja, hoe zullen we dat dan in Spanje oplossen? Nou, hij kampt dus een beetje met een imagoprobleem, omdat hij niet de koning kan zijn van ieder land. Uh, van zijn, van ieder van zijn volk. Van zijn, uh, ja. van zijn land. Ja. Um, dus heeft hij een inkijkje gegeven in zijn privéleven. Hoe is hij dus als vader? Um, en da dat is iets wat we bij Willem-Alexander weer niet echt zien, ja. want dat probeert hij toch zoveel mogelijk af te schermen. Hij heeft nog wel enigszins uh, zorgen om zijn vrouw, hè? die Letitia. Hm. Toch? Daar ja. valt nog wel eens wat voor. Dat klopt inderdaad. Ja, met Pasen was er een, een behoorlijk voorval geweest. Uh, daar hebben ze de jaarlijkse Paasmis. Uh, ze zijn hartstikke katholiek daar natuurlijk. Ja. Um, en zijn, zijn moeder Sofia en zijn vader uh, Juan Carlos gingen ook mee naar die mis toe. Oma zag haar kant schoon. Uh, ze kon met haar kleindochters uh, poseren: de kinderen van Filip en Letizia, Leonore en Sofia. Uh, die zijn iets jonger dan Amalia. Um, maar Leticia zag dat en wilde daar een stokje voor steken. Zij ging daarvoor lopen, zodat ze het uitzicht voor de fotografen zou bederven. En waarom deed ze dat? Ja, het zou jaloezie zijn. Het is natuurlijk een oh ja? complete roddel. Uh, maar wat daar gezegd wordt in Spanje is dat uh, koningin Sofia... Uh, de oude koningin dus haar kleinkinderen niet mag zien. En dus uh, op dit soort momenten, daar moet ze het dan van hebben blijkbaar. Van nou ja. iemand die zelf uit de media komt van iemand die notabene uit de media komt. Dus het valt op, zij zou moeten weten... Letitia is, uh, is uh, ja, uh, nieuwslezeres geweest uh, bij de Spaanse tv... Uh, voor haar leven uh, in het paleis inderdaad. Uh, maar het gaat nog veel verder. Want daarna uh, buiten moet ze doen alsof alles koek en ijs. Want uh, Philippe heeft haar even toegesproken. Uh, dan krijgt, uh, gaan ze nog een keer poseren... Uh, oma met de kleinkinderen en Letitia daarbij. En oma geeft nog even een kus... op, de, op het voorhoofd van een van de twee kleinkinderen. Letitia, die veegt vervolgens... de kus weer weg. Wel op de verkeerde plek. Maar ze moest even haar signaal geven. Echt, Maar dat is, dat is een, echt een diepe motie... van afkeuring van je schoonmoeder. Ja, en daarna komt het uh, charme-offensief... Uh, wat Philippe naar verluidt heeft ingezet. Want, um, ja, hoe gaan we dit nou weer oplossen? Juan Carlos ligt in het ziekenhuis... heeft een nieuwe heup gekregen. Um, en uh, daar gaan ze natuurlijk nu als familie naartoe. En wat doet Letitia? Zij moet de deur voor haar schoonmoeder openhouden. Wat natuurlijk normaal gesproken de chauffeur zou doen of iemand anders. Maar ze moet de deur nu openhouden voor haar schoonmoeder. Dus laat ze zien dat ze eigenlijk door het stof gaat. Om dat goed te maken. Precies. Ja. Ja. Is er nou sprake ook van een soort vriendschapsband, denk je? Tussen deze Filipe en Willem-Alexander en de andere Oranjes? Nou, Als je kijkt naar, naar vroeger inderdaad. Het is vanaf jongs af aan al echt die band. Die is er al altijd geweest. Uh, ze lopen niet bepaald de deur bij elkaar plat of zo. Uh, er zijn wel eens familieuitstapjes geweest. Dat uh, de Oranjes, het gezin van Willem-Alexander en Maxima... naar Spanje zijn gegaan. Huizenruil. Uh, nou nee, dat niet. Uh, maar wel gewoon gezellig daar. Dus uh, uh, uh, een dagje dierentuin ja. bijvoorbeeld. En anders. Om. Oh, dat, dat doen ze dan met elkaar? Ja, blijkbaar. Ja. En uh, met het officiële bezoek van uh, de Spanjaarden aan Nederland... een paar jaar geleden uh, sliepen ze op de Eikenhorst. Ze hadden natuurlijk gewoon meteen terug kunnen gaan. Want dat was maar één dagje. Ze sliepen op de Eikenhorst. Dus ook niet op het paleis wat ze een normaal staatshoofd zouden aanbieden. Uh, en ze zouden zelfs in de Albert Heijn met z'n vieren zijn gestopt. Zo ver uh, ging ja. het. Ja. Ja. Rick Evers, dank je wel voor je verhaal. Graag gedaan. Laura Jones, Chasing Pirates. Hij wordt wel de Chagall van de Lage Landen genoemd. Maar in ons eigen Lage Land is de Vlaamse schilder Edgar Tijdgat... helemaal niet zo bekend. Toch opent morgen een grote tentoonstelling van zijn werk... in het Stedelijk Museum Schiedam. Allemaal dankzij de directrice van het museum, Deirdre Carasso. Goedenavond, mevrouw Carasso. Dank je wel. Die, die, die Tijdgat is niet zomaar iemand. het is echt de grote liefde van u. Ja, dat klopt. Toen ja. ik uh, ongeveer twintig was en kunstgeschiedenis studeerde. En toen gingen al mijn vrienden gingen verre reizen maken naar Azië. Maar ik ging eigenlijk elke maand naar België en ik ging daar uh, alle mooie musea bekijken en in alle goede musea hangt wel een Edgar Tijdgat aan de muur. En dat was eigenlijk liefde op het eerste gezicht. In België bedoel ik? In u. België, want ja. in België is het een hele bekende naam. Maar in Nederland inderdaad nog niet zo. Het nee, is natuurlijk radio, maar kunt u zijn werk eens beschrijven? Waaraan herkennen we zo'n echte Tijdgat? Nou, um, zijn schilderijen zijn, het zijn figuratieve schilderijen het is een echte verhalenverteller Edgar Tijdgat en en uh, op het eerste gezicht doen ze het een beetje kinderlijk en naïef aan. Maar dat zijn ze niet, want hij is allesbehalve onwetend. En uh, Het zijn hele geestige schilderijen. En er zitten vaak dubbele lagen in. Want u hebt de catalogus bij u, hè? Ja, klopt. Kunt, kunt u de een schilderij? We gaan, we gaan het toch het onmogelijke proberen. Ja. Toch eens zo'n schilderij beschrijven, hè? Ik geloof dat jullie op de webcam moeten kijken. En dat helpt ook al een beetje. Ja. Maar wat hebt u voor u, bijvoorbeeld? Uh, nou, dat is een schilderij dat heet Inspiratie. Ja. En dat was een van de schilderijen die ik zag toen. Uh, nou, toen ik twintig was waar ik echt meteen weg van was. En wat je ziet is uh, de schilder zelf, tijdgat, zie je staan in zijn atelier. Echt een mannetje. Een echt mannetje, inderdaad. En hij staat... Achter een leeg schilderstoek. En door het open raam zweeft uh, een vrouw naar binnen op een wolk. En zij wordt begeleid door twee uh, engeltjes. En hij ontvangt eigenlijk als schilder de inspiratie. En dat is zijn muze. En uh, zijn vrouw Maria stond daarvoor model. Dat, uh, hij, zijn, haar hele leven was zij zijn muze. Duikt ze op in zijn werk? Ja, klopt. En hij noemde haar Maria Monkeur. <laughs> Maar het grappige is dat als je goed kijkt... dan zie je door de lucht, door het open raam... een vliegtuigje. En dat suggereert eigenlijk dat zij uit het vliegtuigje is gesprongen. Zo zijn atelier in. Laten we even naar Maria zijn vrouw luisteren. Maria, Monkeur, hoofd. monde m'appelle Maria, Monkeur. hoofd. Ik had 20 jaar. Hij moi. achter mij. Hij had zijn atelier in de était Hij was heel moeilijk. Hij was heel Maria Monkeur, iedereen noemde me zo, zegt ze. En ze zegt ook, ik was twintig. Hij woonde achter mij en had zijn atelier op het Binnenplein. Hij was toen heel mager, ik durfde hem niet aan te raken. Maar u zegt dat hij was zijn muze hè? Ja. ja. En zij is zijn leven lang ook zijn muziek gebleven. Ja, dat klopt. Je ziet hij in heel veel schilderijen terug. En überhaupt, zijn werk was heel autobiografisch. Dus... Ja, wat, ja, precies, want er komen heel veel elementen uit zijn leven terug. Hè. Ja. Hoe zag dat leven eruit? Uh, nou, het begon al met een dramatische gebeurtenis... toen hij vijf jaar oud was. Hij woonde toen in Brugge. En hij ging naar de kermis. En er is daar toen een ongeluk gebeurd met een draaimolen. En uh, zo ernstig uh, dat hij naar huis gebracht is. En eigenlijk werd hij opgegeven. De artsen verwachten dat hij het niet zou overleven. En uh, zijn moeder heeft toen zelfs het bruine, prachtige jasje. dat hij die dag aan had, al aan een buurjongetje gegeven. Oh, echt waar? Ja, verschrikkelijk. En, je um... kunt het niet vroeg genoeg regelen, zo naar nee, nee, natieschap. <laughs> ja. En hij is een tijd ziek geweest, maar hij is toen miraculeus genezen. Oh, ja. en, um, uh... en zien we dit terug in zijn schilderij? Ja, je ziet dat op twee manieren terug. En aan de ene kant zie je heel veel uh, schilderijen van kermissen en variété uh, terugkomen. Maar ook die tijd dat hij op zijn ziekbed lag aan het venster... zie je ook terugkomen. Je ziet dat in dat schilderij dat ik net beschreef, een venster. Maar bijna in de helft van zijn werken speelt het venster een hele belangrijke rol. En hij werd ook wel de man van het venster genoemd. Ja, maar er zit ook iets heel eenzaams in, hè? iemand die van binnen naar het leven buiten kijkt. Ja, dat klopt. Uh, hij kijkt inderdaad door, door het raam en hij schildert wat hij ziet. Maar tegelijkertijd schildert hij ook uh, ja, zijn hele fantasie. Dus het is fantastisch, want als je door die tentoonstelling loopt... en al die schilderijen samen ziet... het is eigenlijk bijna een soort... Een puzzel, een zenuwspel van motieven, verlangens, dromen, fantasieën. Ja. En die hebben allemaal met elkaar te maken. Het circus en het theater spelen ook een grote rol, hè? Ja, een hele grote rol. Wat, wat, wat, wat had tijd gehad daarmee? Nou ja, dat, de, de, de val van, van de draaimolen op, op, op de kermis. Dat was maar. een element daarvan? Dat was daar al een element van. En dat verweeft hij vaak ook inderdaad met het varieté. Ja, wat, uh, uh, uh, we hadden het net ook over Maria, zijn, zijn uh, muze, zijn vrouw. Maar hij schildert daar ook heel vaak naakt. Ja. Wat vond men daar toen van? Nou, eigenlijk niet zo, uh, dat gaf niet zo heel veel ophef. Uh, Maria zelf, uh, als, het gaat soms, uh, als het net iets explicieter wordt, uh, dan vond ze het zelf soms wat minder prettig. Als ze dan uh, uh, een tentoonstelling hadden in een galerie, dan waren er ook wel tekeningen die werden getoond in de vitrine die alleen die afgesloten was. En dan mocht je van haar alleen kijken... als je boven de 21 was en getrouwd. Oh ja, je moest je paspoort meenemen. Je moest je paspoort meenemen, inderdaad. Ja. Maar uh, het ze niet zoveel ophef. Nee. nee. Maar, maar het, het, het, het, dat is dus wel heel ex expliciet voor die tijd. Um, ja, ja, dat zou je ja. kunnen zeggen. Ja. Ja. Als u nou naar die schilderijen kijkt... Is, is het ook technisch knap. Want als, je er zo naar, als ik zo in uw catalogus kijk... dan denk ik, het, het zijn hele leuke afbeeldingen... Maar maar ja. ik zie niet direct het meesterschap eraan af. Nou, het is, het is wel heel erg doordacht. En wat heel bijzonder is aan wat hij doet... is dat hij heeft heel veel verschillende manieren om verhalen te vertellen. Zit er zitten vaak verhalen in verhalen. Of hij combineert verschillende uh, uh, ja, facetten van een verhaal... Op één schilderij. Maar het oogt een beetje volks- en, en naïef. Ja. En, uh, maar hij weet donders goed wat hij doet. Dus dat was een heel uh, uh, geraffineerd uh, uh, naïeve. Uh, ja, het is, ja, het is een he, eigenlijk een heel complex geraffineerd werk wat hij maakt. Maar juist door dat, uh, door dat sprookjesachtige is, zijn het wel werken die je meteen uit duizenden herkent. Dus als je eenmaal een, een paar kunstwerken van Edgar Tijdgat hebt gezien, ja. dan zal je ze altijd herkennen. En dat maakt het wel heel ja. bijzonder. U vertelde dat u vanaf uw twintigste al die passie hebt. Ja. Hoe lang heeft het geduurd voordat deze tentoonstelling er kwam? Is dat echt jarenlang sleurig geweest? Of? Nou, nee, eigenlijk, ik heb ontzettend geluk gehad. Oh. Want uh, ik werd twee jaar geleden directeur bij het Stedelijk Museum Schiedam. En toen dacht ik opnieuw, laat ik eens kijken... waar ze nu in België in de musea mee bezig zijn. En uh, toen kwam ik terecht in Leuven, bij M Museum. En toen bleek dat ze daar bezig waren... met de voorbereiding van een tentoonstelling. En al twee jaar onderzoek deden. En toen mochten wij aanhaken... Dus we hebben ontzettend geluk gehad... Oh ja. dat we uh, samen met het museum in Leuven deze tentoonstelling maar hebben kunnen Waar deden ze onderzoek naar? Nou, naar eigenlijk de betekenis van dat werk... en al die motieven en hoe die ja. met elkaar samenhangen. Is daar wat over te zeggen wat die betekenis is? Um, ja, dat wisselt natuurlijk per schilderij. Mm -hmm, mm -hmm. Um, en uh, voor een deel blijft het ook nog gissen. We waren deze week uh, de tentoonstelling aan het opbouwen... ook met de conservatoren uit uh, Leuven. En uh, tijdens het opbouwen ontdekten we weer hele nieuwe dingen. Noemt u eens wat. Um, nou, er is een, uh, een prachtige schilderij... waarop een paraplu staat. En dat uh, komt ook voor dat motief... op een ander schilderij. Maar bij het ene paraplu zit een plasje water... en bij het andere paraplu niet. En dat zou best wel eens een diepzinnige betekenis kunnen hebben. U bent er alleen nog niet achter wat. <laughs> nee, maar dat is het leuke van het kijken naar ja. het werk van Edgar Tijdgat. Dat als je door naar die tentoonstelling gaat en ja. je komt aan het einde... dan denk je, ik moet er toch nog een keer doorheen... en dan, ziet, dan krijgt alles weer een nieuwe betekenis. Wat, vertelt u nog één keer, uh, waarom moeten wij die Edgar Tijdgat eigenlijk leren kennen? Omdat het een waanzinnig, fantasievol, geestig, spannend universum is... dat hij bouwt. Ja. Ja. En hoeveel schilderijen hangen er van hem bij u? Uh, nou, zo'n 60 schilderijen en flink wat tekeningen. Maar is dat een open. groot deel van zijn oeuvre of heeft hij veel meer gemaakt? Nee, hij heeft nog veel meer gemaakt. Hij heeft wel vijfhonderd schilderijen gemaakt. Maar dat ja. houdt u voor, voor een volgende tentoonstelling? Ja, en ik denk dat dit een heel erg mooi beeld geeft. Nou, vanaf morgen dus tot 2 september... zijn het Stedelijk Museum Schiedam meer dan 60 schilderijen. U zei het al, van Edgar Tijd te zien. Ik sprak met de heer de Carasso. Dank u wel dat u er was. Graag gedaan. En dit was ook met het oog op morgen... Morgen is er weer een oog, dan zit hier Shaila Sitalsing. Ik wens u een mooie en rustige nacht.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 Nieuwsgierig? Kijk op stellafietsen.nl Mis geen seconde van het sportseizoen met Kanaal Digitaal vakantie. Bestel voor 1 juni en ontvang 50% korting. Ga naar kanaaldigitaal.nl Bezoek deze week een van onze e-bike testcenters en profiteer van maximale Koningsdagkortingen. Cheaptickets.nl. Alle airlines, alle bestemmingen, altijd de beste deals. Cheaptickets.nl